Vanavond eh, ook weer een hele goede avond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar-Ratelbond. Nou, even voor de goede orde: dit is eh, lezing 164. En ook weer bedankt dat je er ook weer voor gekozen hebt om eh, nu naar deze lezing eh, eh, te komen luisteren. Ik ben die ik ben en vandaaruit wil ik dat wat ik ben.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 van inzichten met anderen en alleen als mensen aangeven je naar te willen luisteren niet helpen toch ook weer wel eigenlijk, maar niet letterlijk het de ander op te dringen, te vertellen hoe te leven, hoe te doen of hoe te denken. Maar altijd is er de vrije wil van de ander te respecteren en de ander te laten. is slechts delen en dat is hier wat in deze lezingen, in mijn lezingen, die eigenlijk meditatie zijn, gedaan wordt. Wij dienen mensen wel te helpen, bij te staan, maar alleen, alleen wanneer ze er zelf klaar voor zijn. Niet eerder. We komen bij mij thuis op mijn huiskamerlezer. Een aantal mensen die zelf besloten hebben om in levende lijven het delen van de woorden mee te maken. Er is geen beperking, maar toch kan wat gebeuren als mensen er klaar, zelf klaar voor te zijn. Om het dan te willen horen en nooit eerder. Deze woorden, inzichten, die zo verpletterend eenvoudig zijn, kunnen mensen niet leren, maar zelf ervaren en in hun leven plaatsen als mensen dat wensen. Ook met deze lezingen, die ik hier met zoveel genoegen hier op het internet en ja, voor mij is het onduidelijk hoeveel mensen dit horen. Dat mag ik toch wel zeggen, het ook werkelijk horen. Maar is dat belangrijk? Nou, nee, niet echt. Het wordt uitgezonden en, en daarmee een groot aantal, groot aantal mensen bereikt, en ook dat is niet echt nodig. Want als mensen hiermee in aanraking komen door toeval, maar je weet dat toeval niet bestaat, maar we zeggen dan maar door toeval, dan is het zo dat ze hierop gekomen zijn omdat ze er zelf om gevraagd hebben. Mensen zijn vrij om hiernaar te luisteren. Het enige dat ik vraag is om de ander te behandelen. Zoals je zelf behandeld wilt worden. Zo af en toe hoor ik van mensen die hier naar nou luisteren. En dat doet me toch goed, maar het is niet echt nodig. Want het vertrouwen in mij is zo groot. Dat ik zeker weet dat het op de juiste tijd, op de juiste pla plaatsen, mag ik toch ook zeggen, bij de juiste mensen terechtkomt. Iedere keer weer. En zo is het ook. We dienen mensen te helpen bij te staan wanneer ze er klaar voor zijn. En niet eerder. Zo is het met mij gebeurd en het vele met mij. En we hoeven niet in te grijpen in het universum. Het vertrouwen in het universum is, daar is geen twijfel over mogelijk, dus waarom zouden mensen zich druk maken over hoe en wanneer en door wie en hoeveel alles komt zoals het komt op een gegeven moment in de evolutie, in jouw evolutie. Eingrijpen is niet nodig in het universum. Vertrouwen. Visualiseren zonder de ander de wil te willen opleggen, maar vanuit de vrijheid die ook God ons gegeven heeft. We hoeven slechts te leven zoals God leeft. Dan is het leven eenvoudig. Het is gewoon beslissingen, die je in je eigen denken neemt. En als je het er lastig mee hebt, nou, mag ik je aanraden om naar mijn vorige lezing te luisteren. Als het goed is, is dat van 17 augustus geweest. Maar goed, ik moet nog steeds beginnen. En misschien wil je met me mee in een eenvoudige meditatie. Zet dan je beide voeten op de grond, niet gekruist. Of als je dat niet kunt, kun je alleen liggen. Is dat ook goed? En altijd wanneer jij je comfortabel voelt. Doe je schouders maar even los. Ontspat maar even. Kijk of je een beetje rustiger kunt worden. Kijken of je de kalmte binnen jezelf je kunt voelen. De haast van je af, af kunt leggen. De onrust van je afleggen. En stil van binnen zijn. Ja, weet het, dat kan lastig zijn. Maar je kunt het. Ik kon het. Dus jij kunt het ook. Dus zet je voeten naast elkaar. Echt je rug. Of ga liggen. Doe wat voor jou het beste is. En ga met je gedachten binnen in je lichaam. Neem daar rustig de tijd voor. Terwijl je naar mijn woorden luistert. Denk dat je wellicht de hele dag bezig bent geweest om je gedachten naar buiten te richten. Wel nu, dan is nu het moment om die gedachten, nou niet die gedachten, maar om die gedachten naar binnen te richten. En kijk maar of je de beslommeringen van de dag. Van je af kunt laten glijden. Je kunt er niets meer mee. Op dit moment kun je geen enkele beslissing nemen, behalve dan die in jezelf, om mee te gaan met mijn woorden. De beslommeringen zijn ballast waar je niets mee kunt. Doe en sluit je ogen als je dat wilt. diep in jezelf, maar luister naar het kloppen van je hart, misschien hoor je het kloppen van je bloed in je hart, in je oren, voel dus je dat bloed ruizen. Rustig laat het maar over je heen komen. Rus met je gedachten naar de plek iets boven je navel. Daar waar je ziel huist. Ja, ongeveer twee centimeter boven je navel. In je lichaam. Ga daar eens naartoe. Met je gedachten. Maak die reis maar. Door je lichaam heen. Kom daar terecht. Daar zit zo'n onnoemelijk groot licht. Dat ben je. Ook al voel je over van alles en nog wat schuldig licht houdt zoveel van jou, vergeeft jou in alles Dat houdt van jou. Dan maak die verbinding met je denken, door je lichaam heen, met dat licht. Toe, laat je me gaan. niets kan je tegenhouden. Dit is een beslissing die jij kunt nemen. Voel daar. Voel je het daar klopt Voel je het kloppen van je zin. Rustig in. Hou die adem even vast. Een adem rustig uit in die zin. Dat licht dat jij bent. Leeft tussendoor wel ademen hè. <tysert> Ga maar mee. Nog een, nog een ademhalen. Adem rustig in. Doe je neus. Houd die adem even vast. En adem door je mond. Maar met je gedachten. Naar binnen door je lichaam. En naar dat enorme licht. Nog een keer. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem weer rustig uit. Die verbinding gemaakt. Dat wat je bent. Met dat wat je werkelijk bent. Voel. Voel in jezelf. Maak deel uit. Van dat licht. Van die energie. Dat is de liefde. Die altijd. Is. Voel En je kunt als je dat wilt je ogen gesloten houden maar je mag ze openen? kijk of je dat gevoel vast kunt houden, in jezelf, dat kun je iedere keer in jezelf oproepen. dat ben jij, iedere keer als je een hard woord wilt spreken, of dat je je verongelijk voelt, dat je verdrietig bent, dat je op welke manier dan ook misbruikt bent, begrijp dan dat niets zomaar gebeurt, dat de dingen zijn zoals ze zijn, omdat het een gevolg is. Van het leven op aarde. En dat wij allemaal, alle mensen, deel hebben uitgemaakt van de wet van oorzaak en gevolg. En dat we daar een einde aan kunnen maken. Door terug te gaan naar onze basis, naar wat we werkelijk zijn. De liefde. Zelf te vergeven, de ander te vergeven, wat er ook gebeurd is. Want niets is onbekend in het licht. En niets is echt erg in het licht. Maar leg het daar neer. Wordt het thuis? Daar wordt het geabsorbeerd, jouw verdriet, je angst, je wandel. Je hoorde dan straks de woorden, laat alle beslommeringen los van vandaag en je kunt er niets mee. Misschien heb je spijt van woorden die je vandaag geuit hebt, woorden van woede, van wanhoop, van kwaad, dus woorden die niet uit je werkelijke zelf komen en dat je daar toch wel spijt van hebt. Misschien had je de dingen toch anders willen doen en anders willen zeggen dan je van plan was en was je toch weer in de emotie van je eigen wanhoop terechtgekomen. Kijk eens of je de gebeurtenis naar boven kunt halen. Kun je het je weer herinneren? Zie je het voor je? Kun je alles weer voor de geest gaan? Kom niet meer in die kwaadheid terecht. Voel nog steeds in het licht waarin je zit, wat jij bent. Zag dat je klaagde, boede, wanhoop of het geklaagd dus, en kijk er rustig naar, alsof je het van een ander ziet, alsof je iemand anders bent. bij jezelf. Laat je niet meeslepen door welke emotie dan ook. Of een emotie van een ander of niet van jezelf. Zie voor je dat je dat allemaal ook op een andere wijze had kunnen oplossen. En dat je het ook vanuit een ander perspectief had kunnen bekijken. Je hebt het nu vanuit een aardse denken bekeken en je dacht dat je gelijk had. Wat heb je dan ook vanuit jouw aardse denken? Maar weet dat je van elke trilling, van elke bewustzijnstrilling gelijk hebt. Vanuit elk perspectief. Immers, jij bepaalt toch? Heb je werkelijk gelijk, dan heb je dat gewoon. En laat het daarbij. Maar voel je er ellendig bij. En niemand hoeft jouw gedachten te horen, hoor. Ze zijn immers van jou. En kijk eens, of daar niet een spankje eigenbelang bij was. Of dat je je beklaagde, omdat je er niet bij om kon gaan. Kijk eens of je had kunnen kijken vanuit een ander, ander venster. Mag ik je wat voorstellen? Zoek dat venster binnen jou op dat uit liefde komt. Zie je dan dat je dan andere gedachten krijgt over de gebeurtenis van, van vandaag? zo over jezelf heen. Kun je dat? Laat je trots is varen. Niemand hoeft je gedachten te doen. Alleen jij. Zie jezelf zoals je was deze dag. En misschien wel een onhebbelijk mens. Iemand die gelijk wilde hebben. Je staat daar tegenover eentje op en dat ben jezelf. Je kunt het weer goed maken met jezelf. Door jezelf te vergeven dat je zo'n houding hebt gehad. En dan merk je tot je verrassing nu ook een ander gevoel: een gevoel van spijt naar de ander toe. En je wilt het zo snel mogelijk goed maken. en dat kan, dat kun je nu ook doen, door de visualisatie te maken van die gebeurtenis van vandaag, of die ooit heeft plaatsgevonden, maar dan vanuit, een, vanuit jouw andere venster gedacht. Dus vanuit de liefde beleefd Vanuit de liefde gedacht, zodat je niet meer geïrriteerd werd, kwaad, wanhopig, emotioneel, maar begrip kreeg en mededogen voor de ander kreeg en jezelf vergaf. dan kun je ook de ander vergeven en de gebeurtenis opnieuw beleven, op die wijze, zoals je het eigenlijk wel had willen doen deze dag. Of eens in je leven. Want je kunt alles naar je toe aan. Tijd bestaat niet. Meer. Die gebeurtenissen, ook al, ook al vonden ze plaats in jouw kindertijd of daarna, of wat dan ook. Je kunt ze als nu beleven. Zie de gebeurtenis vanuit de liefde. En zie met de ogen die naar binnen gericht zijn. Dan zie je andere dingen. Dan zie je wat je eerst niet zag, omdat je verblind was door je eigen ego. Wanhoop, irritatie, kwaadheid, gelijk willen hebben een diep verdriet en voeding. Dan zie je. Ook de wandel van die ander. Waar die in verstrikt is geraakt. Misschien kun je het morgen goed maken in deze werkelijkheid. Misschien. Kun je dat in je gedachten doen, dat de ander misschien al overgegaan is? Dat maakt niet uit. Het zou goed zijn, mocht het zo zijn, dat jouw gedachten negatief waren. En het simpele, het spijtende, een wereld van verschil voor jou kan maken. Spijt me dat je de ander ook niet begreep. De wanhoop van de ander ook niet begreep. Maar vanuit een mededorpe kunt zien hoe die ander nu werkelijk is. En niet, niet die krachtige bullenbak. Schreeuwende mens waar je tegenop keek en waar je je heel klein bij voelt maar die juist uit de wanhoop zo krijgde en deed met begrip mededogen en begrip zo zouden we al met elkaar omdienen te gaan door over onszelf heen te komen en de dingen, wat het ook is, vanuit een liefdeperspectief te willen zien. We kunnen erover nadenken dat we de gebeurtenissen van vandaag of ooit vanuit diverse vensters kunnen bekijken. Maar doen wij mensen dat ook? Of willen we altijd maar weer gelijk hebben? Of willen we in dat verdriet blijven zitten? Velen wel, zoals we om ons heen kunnen zien, maar veroorzaken die ook ruzies, oorlogen en... De onvrede. Nou nee hoor, wat jij bepaalt uiteindelijk hoe je ermee omgaat. En dan, dat kun je ook vanuit diverse perspectieven bekijken. Vanuit verschillende vensters. Natuurlijk kun je dat ook van de ander verwachten. Maar je gaat niet over de ander, je gaat alleen over jezelf. Maar als die ander het nu niet weet, of dat hij of zij daar niet aan toe komt, uit welke frustratie dan ook, dan kun jij de persoon zijn om de boel niet te laten escaleren. Om alert te zijn en met de dingen elegant om te gaan. Alle, alle gebeurtenissen kunnen vanuit verschillende kanten bekeken worden. Het hangt van het bewustzijn af vanuit welke kant de gebeurtenis gezien wordt. Alle waarheden hebben gelijk. Maar kun jij een verklaring geven van jouw waarheid, van de waarheden om je heen? Ben jij zo flexibel in jouw gedachten, dat je de waarheid los kunt laten en de ander zijn of haar eigen waarheid gunt, terwijl jij daar toch heel anders over denkt? Ben je werkelijk in staat om de gevoelens te begrijpen van die ander? Die zei wat hij zei, zoals jij dat hoorde. Ben jij daartoe in staat? Als dat zo is, en als jij daartoe in staat bent, waarom ben je dan nog boos? Of ver, verontwaardigd, of voel je je nog slachtoffer? Het is het denken vanuit het ego. Vanuit een ander bewustzijn dan vanuit de liefde. Kun jij, kun jij, ben jij in staat om verklaring te geven van de werkelijke waarheid van iemand. Wat er werkelijk is gezegd. Met de werkelijke onzichtbare intentie. Pas als je je verbonden voelt met de ander in liefde die diep in jou zit en wat de ander ook is, opgegaan bent en losgelaten hebt en mededogen hebt kunnen voelen, dan ken je de betekenis van de werkelijke woorden van de ander. Dan kun je de onzichtbare betekenis van die woorden voelen zien. Voelen, zei ik. Voelen van als je met je verstand hoort, dus met je intellect zullen we dan maar zeggen, dan hoor je het niet en voel je het zeker niet. Dan oordeel je, dan veroordeel je en zie je het niet en hoor je het niet. Dan zie je de buitenkant. Maar als je jezelf vastgrijpt, je eigen nekvel en even jezelf door elkaar schudt en bij jezelf terechtkomt. En vanuit die liefde en mededogen en begrip die ander oprecht wilt zien. Wat de bedoeling dan ook is van die ander, dan kom je wellicht tot andere gedachten. dan ga je wellicht begrijpen dat er veel meer is dan dat wat je tot nu toe als waarheid had gezien. Dan begrijp je waarom iemand het zo zegt en niet in staat is om het op een andere manier te zeggen. Als je deze richting uitdenkt, dan wordt er meer en meer begrepen dat de mens in zijn eigen innerlijk een goddelijk wezen is. Dat die God in die mens leeft en het leven hier op aarde uitwerkt. Dus vergeef je jezelf voor de gedachten. En uitspraken die niets met de liefde te maken hebben. En die je ver weghalen van de God in jou. Je gaat alleen over jezelf, niet over de ander. Die mag zeggen en denken wat hij wil. Het gaat alleen om jou. Herinner je wie je werkelijk bent. Voel, voel daarin. Dat zijn de eenvoudige woorden die je nu hoort. Je kunt daarover nadenken, als jij dat wilt. Je kunt daar jaren over nadenken levens over nadenken. Of in één ogenblik begrijpen waar het over gaat. Alles houdt van jouw trilling, van jouw bewustzijn af. Ik ga daar niet over, uiteraard niet. Dus je kan van hieruit ook niet zien of je werkelijk hoort en of je werkelijk ziet. Maar ik neem wel aan dat je op weg bent. En dat je je wilt herinneren wie je werkelijk bent. Misschien wel wanhopig wilt herinneren. Maar laat dat los. En visualiseer het gewoon. Dat je daar komt. Weet dat je niet met je intellect kunt redeneren. Er is een ander denken voor nodig om je bewustzijn tot een andere, een hogere trilling te brengen. De betekenis van deze woorden kunnen bemediteerd worden. Kunnen je tot die andere trilling brengen? De stem, de stilte van jouzelf is gelijk aan de stem en de stilte van de ander. Die laat jou slechts naar jezelf kijken. Die stem, die stilte, dat wat je bent, die jou nooit zal veroordelen, maar die jou zal accepteren zoals je denkt te zijn en zal jou steeds maar weer vergeven, steeds maar weer leven, naar leven, naar leven, naar leven, en rustig zal wachten, dat jij, ook jij, in haar die stem, die stilte in jezelf, die liefde richt. Die je naar anderen laat kijken, in liefde, vanuit die liefde, en waarin je de ander vergeeft en waarin, waar je de ander met mededogen behandelt en ziet in die nodig. Op een gegeven moment zal er ook in jouw eigen evolutie een moment komen dat je zult begrijpen dat God, het licht, de liefde, de energie in jou woont, in jou huist. En zul je geen tijd meer verspillen door dat allemaal buiten jezelf te zoeken. Want die God was er altijd al. Was er al is er altijd en zal er altijd zijn. Want dat is een verbond dat God met ons mensen gesloten heeft. In veel culturen wordt dat verbond gezien en tot uitdrukking gebracht in de Maar ook de mensen die God in zichzelf gevonden hebben. Zullen die liefde met de ander willen delen. Dus ook met jou. Die oordelen niet over jou. Ook al doe je dat over jezelf wel. Maar die kennen jouw strijd, jouw moeilijkheden. Simpelweg. Omdat ze het zelf ook hebben meegemaakt. Eens. Dat delen dus ook met jou. Maar altijd als jij daar klaar voor bent. En altijd alleen maar als jij dat wilt. En nooit, nooit eerder. Als jij dan inderdaad klaar bent om werkelijk te horen en werkelijk te zien, dan begrijp je, begrijp je wat, wat hier gezegd wordt. Dan voel je nog meer als je het begrepen hebt. En dan komt vanzelf de leraar in jou naar boven. dan kun je de vraag stellen, wat dan begrepen hebt? Dat je begrepen hebt dat het denken van de aarde precies andersom is dan het denken in de werkelijke werkelijkheid. Of laat ik het liever zo zeggen, het denken dat precies andersom is dan het denken van de aarde. Dus dat je de dingen buiten je begrijpt en accepteert en in liefde in je genomen hebt. En de dingen binnen in je naar buiten uitstraalt in liefde. En mensen zijn dan inderdaad meer dan ooit allen één en zullen in elkaar opgaan, lief hebben en de eenheid in zichzelf voelen, zodat de wereld veranderd kan worden in vrijheid, maar zonder enige dwang om tot, ook tot die liefde te willen behoren. Dan is de kracht, of liever gezegd de energie, de liefde, dus één geworden en zijn wij mensen tot grote dingen in staat, en lijkt het niet meer af te moeten hangen van de ellende en het kwaad, mensen zullen. De vrede in zichzelf voelen, de innerlijke rust en het begrijpen van de natuur en vooral zichzelf begrijpen en weten wie ze werkelijk zijn, wat hun afkomst is, wat hun erfrecht is, zullen het besef hebben van de werkelijke schepping, dus de kracht van de visualisatie. Omdat het bewustzijn is, zoals het bewustzijn is, zal er geen misbruik meer gemaakt worden. Wij mensen hebben hier zo ontzettend lang over gedaan om weer tot dit moment te komen. Duizenden jaren hebben we nodig gehad om de negativiteit te begrijpen, Net wel de negativiteit in onszelf. Wij dienden daarin te veranderen, niet de ander. En zelf dienden wij onze verantwoordelijkheden te nemen en het niet bij de ander neer te leggen. Zelf dienden wij te beseffen wat ons erfrecht is. Wat onze afkomst is als mensheid. En waartoe wij in staat zijn en wie wij werkelijk zijn. Zelf dienen wij onze eigen vrede te vinden. We kunnen dat niet van God af laten hangen. Wij zijn daar verantwoordelijk voor. En die verantwoordelijkheid kunnen wij ook niet bij God of bij de anderen neerleggen. Deze waarheden zijn al duizenden en duizenden jaren bekend. Door de duizenden jaren heen door mensen waargenomen. Ook weer door andere weggeredeneerd. Door de beperktheid van hun eigen aardse denken. Dit bewust zijn dat is weggelegd, of laat ik liever zeggen, dat voor ieder bereikbaar is, is altijd en eeuwig en overal in ieder mens werkzaam. Dat slaapt niet, maar laat ons. Het is altijd en eeuwig in, in beweging. En omdat het ons laat, maar altijd in ons aanwezig is, zullen we altijd een onbestemd verlangen blijven houden om ons leven in liefde te blijven en te willen leven. Dat het niet altijd lukt door de eeuwen en door de duizenden jaren heen, kun je niet verwijten aan die God in jou. Jij hebt daar niet naar willen luisteren, maar die God heeft altijd in jou gewerkt en is ook in jou, altijd in jou in beweging en daardoor zul je toch iedere keer weer opnieuw een gevoel krijgen dat je de dingen toch anders had willen oplossen. In plaats van te schreeuwen of te gaan gillen of je te beklagen. Toch laat die God jou in jouw eigen wandelen. Want als dat het is wat jij wilt, je hebt immers jouw eigen vrije wil, maar weet dat het ook anders kan. En dat jij kunt bepalen om je leven om te gooien. Dus om vanaf één moment dat jij uitkiest een leven in liefde te willen leven, en dat je daarin niet afhankelijk bent van anderen, maar dat jij zelf je kunt richten naar jouw eigen innerlijk licht, jouw eigen innerlijke God. Dat is wat je kunt. Want alles kan. Ook dit. En ook jij kunt veranderen. Ik zeg het zo vaak. Ook ik heb het gedaan. Dan kun jij het ook. Ik weet dat ik nog een behoorlijke tijd over heb ik geloof zelfs 10 minuten maar toch wil ik het hierbij laten um, ja het was me groot genoeg om dit met jullie te willen delen je kunt nu rustig je ogen open doen als je dat wilt misschien Weet nog een keer worden dat is allemaal mogelijk. Misschien kun je er iets mee. Misschien niet nu, misschien niet morgen, maar misschien over een niet al te lange tijd. Dat er iets in je leven gebeurt, wat wij mensen schijnen, gebeurtenissen mee te moeten maken om ons eh, de ogen te doen openen. Dat je denkt, hoe was dat ook alweer? Ja, dan staat dit zomaar tot je beschikking. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Heel graag weer tot volgende week. En nogmaals, lezingen zijn allemaal te horen via yhra.nl en die zijn.nl. D-I-Z-Lange en je mag me altijd meedoen voor vragen. Er zijn mensen geweest met vragen. Ik heb ze in deze lezing zo goed als mogelijk behandeld. En doe er wat mee. Nogmaals, heel veel bedankt voor het luisteren. En nogmaals, graag.